Toen ik als knaap wel eens met mijn goede vader pootje ging baden, was het zand schoon. Maar nu is het door al die afval- en weggooiflessen flessen heel akelig onder de voeten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ach, u moet in het heden leven, Jolie. Alles verandert nu eenmaal. Vroeger was hier alles beter. En ook anders. Dit is geen oord voor een heer.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 Gedurende enige ogenblikken zag het er nou uit dat ieder teken van leven was weggevaagd. Wel opschieten, het heden is maar kort. Toch toen dook er uit de branding drie ijzeren fusten op. oh, ik wil, waarom zit ik in een vust? Hé Olly, bent u daar?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 De ontberingen van een pijngevoelig heer in een ijzeren vust door ruwe golven heen en weer gekaast zijn niet te beschrijven. Daarom meld ik slechts dat het vat bij het krikken van de morgen op de rotsachtige kust van het eiland Novo werd geworpen. Oeps, het was de Oeh. Hoe vreselijk is dit alles. Maar ik leef nog, geloof ik. Waar, waar, is, waar is Tom Poes? Maar kijk, een naderende inboorling. Uh, mijn naam is Bobbel, Olivier B. Bobbel, een heer van stand... ...die door de zeereis ernstig geleden heeft. Ik heb een gestel, daarom heb ik verzorging nodig en versterkend voedsel. Uh, geld speelt geen rol. Wauw, hé. Wat een gek, hé. Moet je mij hebben?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 Op. Een hele rare. Hij zegt dat hij een omgekeerd denkende uitslover is, zegt hij. Een slecht soort, zegt hij. Hij is een kneusje, zegt hij. Dat, dat heb ik niet gezegd. Instappen jij. jij. Ah, het is maar goed dat je hier bent terechtgekomen. Hier in Novo zullen we je wel glad strijken. Wow, oh, hou je vast. Oh, papa, oh, oh, pas op, dan kom je rechts. recht. rechts. asper. Je hebt er twee. gereden politiewagens hebben altijd voorraad. Maar dat moet iedereen weten. Tompoes Poes was een eind verder op de kust aangespoeld dan herr Maar omdat hij een gunstige stroom had gehad, was het nog nacht toen hij uit zijn vest kroop. Zo, dit is dus Novo. Ik zal goed opletten, want hier moet veel te leren zijn. Maar eerst moet ik zien dat ik wat te eten krijg. Die is was geen lolletje. Daar zie ik een huisje.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 Laten we een lolletje hebben, hè? He? Wauw, laten we een lolletje hebben. Hier, een boomstap. Kom op. Huh? Daar heb je het. Uh... Grapje. Uh... Jongens van de hoopbende, willen een verzetje? Jeugd moet zich kunnen uitleven. Laten we nou wel wezen. Uh... Huh.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 Ik heb invloedrijke relaties en die zullen zorgen dat mij recht geschiet. Men oh, oh. kan iemand van mijn stap niet op klaarlichte dag tegen de verkeersregels in opvoeren. Ah, schrij uit. Ik wil moe van je praat. Luister moet. Ik hou er niet van. Je wil me zeker laten denken, hè? Zodat ik fouten maak, hè? Nou, niks hoor. Uh, we zijn er trouwens. waar is de afvasserij. We zijn er. Gelukkig is je net een tijd gerend, hè? Dus dat valt alweer mee. Kom er maar uit. Het bevalt me hier niet.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 Een geruite jas. Wat een persoonlijkheid. Tja, ziet u wat ik bedoel? Die daar, die heeft wat, ja. Met hem kan ik iets nieuws beginnen. En die richting, daar is behoefte aan. Tja, maar hij is ergens zo anders. Hè? Helemaal niet aangepast, hè? Nou, onjuist. Wij hebben iets nieuws nodig. We lopen dood, mannen. Open staan, dat is het werk. Kijk maar in je boekjes. Ik weet het ergens niet.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 Beschaafd piano-onderwijs is genoeg, zei hij altijd. En daar heb ik bij aan gehandeld. Die tekst is wel goed gek. Nog een beetje slap. We zullen het wat bijpunten. En dan stel ik um, slagwerk voor. Hmm. Ik wil niet. Ik, ik, ik kan niet. Een beetje plankenvrees? Nou, nee. dat hebben de beste, laten we nou wel wezen. Maar dat gaat er gauw genoeg uit, hoor. Even goed aanpakken. Oeh, slagwerk, de grote trom, dat geeft een uh, volle klank. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, een trom. Ik oeh, oeh, uit. Er uit. Ik oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, Geen... geen oeh, als mijn goede, goede vader dit is had gezien. Maak me los! Maak me los! Je zult spijt, spijt, spijt krijgen. De toren van de is zo... Hmm, aardig ritme. Een beetje hot, daar hou ik wel van. Ja, lekkere beat, hè? Spit in!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 Er uit. Ik wil eruit. Ik wil eruit. Dat is de stem van Heer Ollie. Hij zit natuurlijk ergens in dit gebouw. Hmm. Hm. Daar is een soort kelderraampje. Met een beetje geluk zal ik de plek waar Heer Olly zit wel kunnen vinden. Hm. Oh.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 Maar het is alleen maar uit te voeren wanneer u meewerkt zonder boos te worden. Hm. Nu kunt u laten zien wat een heer van uw stand bereiken kan. Hm. Ik zie daar dat jij dus ook al zo'n geruite jas draagt, zachtbol. Hm? Je laat ergens je hersen spoelen door die vreemdeling. Hm. Dat is gevaarlijk. Wat moet er zo over onze cultuur terechtkomen? Ah, oh, oh, dat wordt herrie, Sam. Kijk, als het er nou één is, wil ik nog wel de knuppel erop leggen... ...maar de straat loopt vol met dat soort slabbers. Eh, wat moet ik ermee, Sam? Dit lijkt op vroeger, laten we nou wel wezen. Maar niet gezien, hoor. Eh, voor mij is dit niet het nieuwe ding. Ik draag dus wat ik wil, loosgeest. Ik ga met mijn tijd mee. Het nieuwe denken is altijd nieuw. Dus... Mijn idee...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 Ik wil eruit! De toren van Pommel! Vul eruit! De toren van Pommel! Vul eruit! Oh, lekkere piek! Lekkere piek! De toren van de pommel! Ja, nou gaat hij goed. Maar hij moet niet inzakken, laten we wel wezen. Halt! Stiltaar bedoel ik! Stiltaar! Oh. Oh. Wij moeten eens even rustig met elkaar spreken. Oh.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 ...door onlustgevoelens bevangen worden op het zien van een geruite jas. Daarom ontstaan natuurlijk vele vechtpartijen hier in Novo. Geestelijk is dit alles, jonge vriend. Revolutie, roof en plundering. Een opwenteling. Is dat is toch mij toedoen. Dit is het einde van een heer. Kom mee, heer Olly. Het is allemaal een beetje mat. Hè? Het, is de, het is de echte geest niet. Ik weet niet of we het zo gaan halen.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 Daar ligt een van de vaten. Oh. Het tij is gunstig. En als we het nu in zee rollen, raken we in ieder geval van dit oh. land weg... voordat de menigte het in de gaten heeft. Hoe Kom. kunnen we nu samen in dat ene vat? Ja, nee, jonge vriend. Het is allemaal mijn schuld dat hey. het zo verkeerd is afgelopen. Hey, Ga jij maar terug naar de beschaafde wereld. Laat hey. mij hier in de eenzaamheid achter. Dat is niet zo'n goed idee. Ze He? zoeken niet mij, maar u... Uh, er nu maar vlug in voordat iemand u ziet. Ja. De, hier ja. ligt het tweede vat, heer Olly. Kom, snel. O, da, da, daar staan twee figuren die, die hebben mij gezien. Ik, ik moet zorgen dat ik wegkom. Oh.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 Ja, het wordt steeds erger. Parbleu. Wat ziet mijn oog door mijn lorgnon? Twee oliefusten die je aanspoelen. Vidonk. Afval van het land en aanslipsel uit de zee. De overheid zal toch moeten ingrijpen, Amisse. Curieux. Maar Niestel, lommerdam, Ah, Ach nu, het is werkelijk stuiten wat er allemaal aanspoelt. Zoals ik zei, het wordt tijd dat de overheid ingrijpt. Topoes, waar ben je? Oh, ik voel je niet goed. Ah, Topoes, jij bent. Je bent Topoes niet, je bent. Nou, 9 0 de portier van de aanpasserij. Maar ben ik dan niet... Hey, <tie> oh. We komen er wel! Topoes! Topoes op een balk. Met een vreemdeling. Mijn negen oogje. Jouw negen oogje. <tie> <tie> Jonge vrienden, welkom in het vaderland. Nu is alle leed geleden. Par exemple. Nu ziet ge hoe de verwaarlozing van het strand leidt, missen.